Wel te rusten, Nederland. Men neemt een keelkanker. Men stelt uit onzekerheid de vraag: Niet is het van mij, maar weet je het zeker? Dan, terwijl dokters handen dalen en waarheid haar eigen zwaartekracht krijgt, lopen we weg, aangezet, met armen een kleerhanger en anes als oog Dan, wanneer de dokter de toren. Heeft verlaten en de onderste steen reeds boven. In de menigte schreeuwt een zwembad vol pis. Dan dalen de armen, schijnen de ogen. Dan wandelt het hart.